Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Vulkaanuitbarsting Indonesië eist levens. 16 Marokkaanse militairen in ravijn verongelukt. Een kabinet spreekt zich uit tegen boycott Winterspelen Rusland. Vanavond in het noorden kans op een bui, verder blijft het overwegend droog. Minimaal vannacht rond 8 graden. Dan morgen, eerst is het zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Vanuit het zuidwesten trekken er dan buien over het land en wordt het 18 tot 22 graden. Bij een busongeluk in Marokko zijn zeker 16 militairen om het leven gekomen. 42 anderen raakten gewond. De bus met militairen reed vanochtend vroeg op een kustweg... in de buurt van de stad Al-Hosima... toen de chauffeur in een haarspeldbocht de controle over het stuur verloor. De bus raakte van de weg en stortte een 200 meter diep ravijn in. Gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Acht van hen zijn er slecht aan toe.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 Op het Indonesische eiland Palue is de vulkaan Rokatenda tot uitbarsting gekomen. En daarbij zijn zes mensen omgekomen en duizenden mensen geëvacueerd. Correspondent Micho Maas, wat is de situatie nu? Nou, de situatie is nog steeds uh, gespannen... want die mensen die kunnen niet terug naar hun dorpen. Er zijn acht dorpen zijn bedolven onder een dikke laag as. En er zijn twee dorpen die zijn uh, van de buitenwereld afgesneden door lavastromen... Een tijdje. En uh, ja, die dorpelingen die blijven nog wel een tijdje geëvacueerd. Jij ja, beelden gezien, uh, kun je ze beschrijven? Ja, het enige beeld wat er te zien is, is eigenlijk van een enige afstand. Want uh, op het eiland zelf is geen, uh, er zijn geen televisiemensen, geen journalisten. Maar je ziet een enorme aswolk die echt het halve eiland uh, bedekt. En die aswolk die gaat tot twee kilometer de hoogte in. Dus het is, uh, het is een enorme uitbarsting geweest daar... En uh, ja, er is maar een klein deel van het eiland dat daar niet mee uh, niet doorgetroffen is. Komt deze uitbarsting onverwacht? Nee, dat niet, want het is al sinds oktober ontzettend uh, onrustig. Er zijn al diverse grote uitbarstingen geweest. En een deel van de bevolking was al uh, een tijdje van het eiland vertrokken... en andere mensen zaten al in uh, veilige schuilplaatsen... maar. Toch zijn er nog uh, dorpelingen verrast door razendsnelle uh, aswolken die op hun dorp ne neerdaalden. En dat zijn aswolken die zijn 1200 graden en dat, uh, ja, dat overleef je niet. Uh, Paloé is bij veel mensen denk ik niet heel bekend. Uh, wat voor eiland is het? Hoe groot is het bijvoorbeeld? Nou het is maar 4 uh, kilometer uh, breed. Het is een heel klein eiland. Het is eigenlijk niet meer dan alleen die vulkaan en de rest... Uh, is, ...is te verwaarlozen. En het ligt vlak voor de kust van het eiland Flores, dat iets meer bekend is. En uh, ja, het is, het is een vulkaaneiland en uh, is al, al jarenlang uh, actief. En vooral het afgelopen jaar is het uh, heel erg geweest. En dan vooral bekend ook om die vulkaan? Ja, alleen maar om die vulkaan verder is daar niks. En we zijn uh, een aantal dorpjes, Er wonen alles bij elkaar. 10.000 mensen op dat eilandje. En uh, ja, dat is het. Correspondent Michel Maas, dankjewel. Nederlandse regering is tegen een boycott van de Olympische Spelen in Rusland. Na minister Timmermans van Buitenlandse Zaken zei vandaag ook minister Bussemaker dat een boycot niet de manier is om de homorechten in Rusland onder de aandacht te brengen.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 met haar gehouden. Dus wij uh, e-mailen nog steeds over wat er hier gebeurt, wat er daar gebeurt. En ja. dat is eigenlijk geen thema dat een uh, taboe vormt. Minister Bussemaker was dat in gesprek met Margriet Vromans in de TROS nieuwsshow. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De Indiaanse marine heeft de reactor aangezet in haar eerste zelfontworpen kernonderzeer. Volgens premier Singh is het een technologische reuzenstap voor zijn land. De kernonderzeeër biedt plaats aan 95 bemanningsleden... en kan drie maanden onder water blijven. Veel langer dan reguliere onderzeeërs. Binnen twee jaar moet de boot volledig operationeel zijn. India heeft al een andere kernonderzeeër in de vaart... maar die is in Rusland gemaakt. Aan de oostkust van Sicilië zijn zes migranten dood aangespoeld. Ze zijn verdronken in de veranderlijke stroming en de hoge golven van het eiland. De vluchtelingen kwamen van een overvolle vissersboot... waarmee zeker 120 migranten vanuit Noord-Afrika waren overgestoken naar Europa. In Italië is gereageerd door de Kamervoorzitter, zegt correspondent Angelo van Schaik. Zij is zelf ook uh, voormalig woordvoerder van de VN vluchtelingenorganisatie. En zij heeft haar medeleven betuigd, maar ze heeft vooral... en dat is misschien wel de invloed van de paus geweest... vooral ook even de Italianen eraan herinnert... dat ook de Italianen zelf in, in het verleden nogal uh, hagelijke reizen hebben ondernomen... Om, uh, om zelf in een ander land een betere toekomst op te bouwen. Dus eigenlijk heeft zij uh, meer meer gevraagd om begrip voor het lot... en voor ja, de, de toestand van deze mensen. De meeste opvarenden zijn afkomstig uit Syrië en Egypte. De overlevenden zijn overgebracht naar een opvangcentrum. Ja, weer stonden vakantiegangers in de file in Europa. Vorige week was het de beruchte Zwarte Zaterdag. Maar vandaag ging de ene helft van Nederland op vakantie... terwijl de andere helft terugkwam. En dat zorgde voor nogal wat oponthoud bij de AMB Erwin de Hart... Is er nog steeds zo druk op de wegen, Erwin? Ja, vooral in, in Frankrijk zie je dat er bijna 400 kilometer alles bij elkaar staat. Dat is al een stuk minder dan rond het middaguur... toen er in totaal ruim 700 kilometer stond. Dat is, uh, vorig jaar had je de zaterdag na Zwarte de Zaterdag ook een drukke dag in Frankrijk, maar toen stond er meer dan 100 kilometer minder. Dus het was een drukke zaterdag. En waar was het dan het ergst? Op de Grote Routes natuurlijk, hè. en de Grote Routes vooral nog steeds naar het zuiden toe. Dus mensen die op vakantie gaan, de Grote Routes op de A7, Ly Lyon richting Orange, of uh, Parijs-Bordeaux de A10, Dat was ook erg druk. Nou, we hebben vorige week zwarte zaterdag en nu eigenlijk uh, toch opnieuw druk. Kunnen we dit nog ja. een paar keer verwachten op zaterdag of is het ergste voorbij? Nou, het, uh, ik denk dat dit uh, nog de, de ergste klap was. Uh, en dat het volgende week zaterdag ook nog wel druk was. Maar dan uh, wordt het maar dan een stuk minder weer. Dankjewel, Erwin De Hart van de AWB. Het gaat steeds wat beter met Nelson Mandela. Volgens zijn dochter kan hij een paar minuten per dag rechtop zitten. En wordt hij steeds alerter. De Zuid-Afrikaanse oud-president ligt nog altijd in het ziekenhuis in Pretoria. Hij werd daar twee maanden geleden opgenomen met een longontsteking. Volgens zijn dochter is Mandela vastbesloten om nergens heen te gaan. En ze vindt het vervelend dat mensen zeggen dat de familie hem moet laten gaan. Downloadsite The Pirate Bay heeft een eigen browser uitgebracht die blokkades van de site opheft. Pirate Browser geeft gebruikers via een omweg toegang tot de Pirate Bay... en andere geblokkeerde sites. Sinds vorig jaar blokkeerden internetproviders de Pirate Bay in Nederland... op last van de rechter. Stichting Brein had een verbod afgedwongen... omdat er via de site films en muziek illegaal worden gedownload. Via een zogenoemde proxy was het al mogelijk om blokkades van sites te omzeilen... maar nu brengt Pirate Bay dus ter gelegenheid van zijn tienjarige jubileum... een eigen browser uit die dat automatisch doet. Sport. Bij de wereldkampioenschappen Atletiek hebben de meerkampers hun eerste dag erop zitten. en die Houtkamp heeft allemaal gevolgd, inclusief de 400 meter die Ilko sint Nicolaas zojuist heeft gelopen. Hoe heeft hij het gedaan, Andy? Ja, hij heeft goed gelopen, maar ik weet zijn tijd nog niet. Want hij liep in de laatste serie, die is net over de finish gekomen... met uh, Ashton Eaton, de gedoodverfde winnaar van het uh, goud... In een uitstekende tijd van 46-02 als eerste over de finish. En volgens mij was Sint-Nicolaas tweede of derde. Uh, hij is uh, in ieder geval geen tweede, want dat is Rico Vrijmoet met 48. 0, Het uh, persoonlijke record wordt dus uh, niet voor Elke sint nicolaas 48-25 heeft hij gelopen. Staat nu op de vierde plaats. Na vijf onderdelen. En dat is dus heel dicht bij de medailles. En dan te bedenken dat sint nicolaas zijn eerste dag altijd de mindere is van de twee. Want morgen is bijvoorbeeld de pols ook hoog springen. En daar is hij heel erg sterk in. Uh, ik zeg vier, uh, vierde. Hij is vijfde in totaal. Uh, net achter Damian Warner. De Canadees die 4300 81 punten heeft. En Elko Sint-Nicolaas 4318. Maar Sint-Nicolaas, de meerkamper, is op de goede weg... richting misschien wel een medaille op de meerkamp. Nog steeds dus zicht op die medailles. Eh, andere hoogtepunten vandaag? Ja, we hebben de marathon gezien bij de vrouwen. Eh, Kip Lagat uit Kenia won een hele zware marathon. En we gaan zo dadelijk nog de series 100 meter krijgen met Shorani Martina. En ook nog even de tijd melden van Pelle Rietveld. Die liep 48,67. Ook hij is een meerkamper. En hij staat op de... Even goed kijken. 25e plaats na vijf onderdelen. Hoe, hoe schat je eigenlijk de kansen in van Shorani Martina? Uh, ja, dat is moeilijk om te zeggen. Er zijn heel veel atleten weggevallen op de sprint vanwege wat uh, dopinggevallen. Uh, zijn sterkste punt is de 200 meter, maar ik uh, heb toch goede hoop dat hij in ieder geval de finale kan halen van de 100 meter. Ja, dopinggeval zeg je. Er is in ieder geval uh, een, een nieuw bekend geworden ook vandaag. Ja, dat was uh, de dame Kelly uh, Baptiste uit Trinidad en Tobago, derde op de WK in uh, Daegu. Twee jaar geleden op de 100 meter. Uh, zij is positief bevonden, is spoorslags naar huis gegaan. Was al in Moskou en heeft het eerste beste vliegtuig teruggenomen. En ik vrees heel erg dat het niet het laatste geval zal zijn. Dank je wel, Andy Houtkamp. PSV-verdediger Marcelo zet zijn loopbaan voort in Duitsland. De Braziliaan tekent een contract voor vier jaar bij Hannover 96. Dat uitkomt in de Bundesliga. Marcelo kwam in 2010 naar Eindhoven, maar is dit seizoen in het vernieuwde PSV zijn basisplaats kwijtgeraakt. En bij de wereldbekerwedstrijden Korte Baan heeft Zemster Femke Heemskerk haar Nederlandse record op de 200 meter vrije slag verbeterd. In Berlijn tikte ze aan na 1 minuut 52 seconden en 25 honderdste. Een tijd die ook goed was voor de overwinning. De 50 meter vrije slag werd opnieuw gewonnen door Ranomi Kromowidjojo En Mireia Belmonte verbeterde in Berlijn het wereldrecord op de 800 meter vrije slag. De Spaanse dook als eerste onder de 8 minuten... en werkte daarmee de Française Camille Muffat uit de boeken. Keren we nog even terug bij Erwin de Hart van de ANWB. Maar dan met de files in Nederland. Ja, maar ook zo is het. Op de A16 Breda-Rotterdam in beide richtingen... staat voor de Van Brindenoortbrug een file van 3 kilometer. Nog één keer de hoofdpunten. Een vulkaanuitbarsting in Indonesië heeft het leven gekost aan zes mensen. Bij een busongeluk in Marokko zijn 16 Marokkaanse militairen omgekomen. En op de Europese wegen stonden vanwege de vakantieperiode opnieuw veel files. En de denkt dat nu wel het ergste leed achter de rug is. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NTR met Pavlov.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 Deze zomer ontvangen we elke week één gast. En vanavond is dat filosoof Ad Verbrugge. Hij schreef eerder Tijd van Onbehagen, een kritische beschouwing van onze cultuur. En onlangs verscheen zijn nieuwste boek, Staat van Verwarring, een boek over de liefde. Welkom, Ad. Ja, leuk. Ja, de aanleiding van je, van je nieuwste boek, Staat van Verwarring, dat was die trilogie 50 tinten he, van nou, E.L. James. Nou, die, die, die paste <laughs> mooi in, in het thema waar ik nou, aan het werk was. Daar, daar kwam het eigenlijk op neer. En uh, het is dus niet zo dat ik uh, daarvoor geen gedachten over uh, de liefde had... en vervolgens uh, door dat boek ben geïnspireerd. Maar het is eerder zeer andersom. Uh, het, het is een thema dat me al nou, eigenlijk vanaf mijn proefschrift bezighoudt. Ook een kritiek op Heidegger. En, uh, Heidegger, de filosoof. De filosoof Heidegger, ja, sorry. En uh, wat ik de afgelopen jaren heel veel uh, aan gedaan heb... ook op mijn, op, wil zeggen, op mijn persoonlijke levensfeer, ook nogal door getekend is. Ik ben een jaar of zeven geleden gescheiden. Um, nou ja, dat is niet zo, waar ik toch ook over reflecteer. En uh, dit was het moment kennelijk dat ik uh, over liefde moest gaan uh, schrijven. En dat boek ja, gebruik ik nu ook als een soort... Uh, ja, toch wel belangrijke opmaat om een aantal... Ja, thema's uit te, uit te werken. Het is een ontzettend populair boek, hè, ja. eigenlijk alle drie. Het is een trilogie. Ja. Ja. En er zijn wereldwijd meer dan 70 miljoen exemplaren verkocht. Ja. Um, maar kun je even kort uitleggen waar het over gaat? Want in Nederland zijn er ongeveer 70.000 verkocht. Nee, nee, nee, anderhalf miljoen. Oh, anderhalf miljoen alweer. Ja, ja, nou, ja, ja, nee, uh... Maar er zullen toch ongetwijfeld een paar mensen zijn nog... die luisteren die het niet gelezen ja, hebben. Ja, nee, zeker. Kun je even kort uitleggen uh, ja, het, waar het, het over literair, gaat? literair uh, stelt het niet zo gek veel voor. Laat dat ook duidelijk zijn. Daar kom ik kom misschien daar nog over te spreken. Maar het gaat over een, uh, een, een relatie... Uh, uh, tussen een, een, een, een jonge dame, die vrij onervaren is, studenten, uh, maagd nog zelfs, uh, van 22... die verliefd wordt op een uh, rijke miljardair uh, van, van 28. Die een woest aantrekkelijke man, een, een, schijnt. Een, ja, een woest aantrekkelijke man, die uh, ja, toch, toch wat eigenaardig in elkaar blijkt te zitten. Dus er ontstaat een, een, een zogenaamde BDSM-relatie uit. Dus uh, geven uit wat dat ja, is. Dus bondage, uh, discipline en sadomasochistische elementen... Uh, ja, uitgesproken machtsrelatie. Dat is ook uh, het voorstel dat hij doet, al heel snel, uh, in, in het boek. En zij gaat er uiteindelijk op in. Ja, dat is heel officieel uh, ook, met een contract ja, Met een en contract alles, dat getekend moet worden, <laughs> uh, enzovoort. En, uh, nou ja, het boek wordt gekenmerkt door een, uh, in ieder geval een ontwikkeling in die, in die relatie. Beginnend met die dus uitgesproken, uh, uh, ja, opmerkelijk seksuele uh, verhouding, of erotisch seksuele verhouding. Die toch heel exclusief is, hè, want het is beide binden zich uniek aan, aan elkaar. Dat geldt ook voor hem, dat geldt ook voor haar. Hij onderwerpt zich aan hem, in zekere zin. En um, ja, hij dwingt haar tot bepaalde... of dwingt haar binnen, de, binnen die, dat contract of binnen dat spel dat gespeeld wordt... want uiteindelijk zal ze het contract ook nooit weer tekenen enzovoort. Maar goed, uh, ontwikkelt zich dan hun um, ja, een, een liefde... Die, uh, waar een, uh, een uitgesproken erotische uh, kant aan zit... maar waar tegelijkertijd toch ook weer de nodige uh, ontwikkelingen plaatsvinden. Ja, verder niet enorm diep, diep graven. Maar wat mij dan fascineerde is, om uh, te, uh, te begrijpen waarom dit boek zeg maar, zo'n massaal uh, weerklank vindt. Omdat het uh, ja, indruist tegen een aantal heel centrale waarden, althans ook waarschijnlijk indruist. Zoals autonomie, uh, individuele zelfbeschikking, uh, de gelijkheid van man en vrouw, of gelijkwaardigheid. Nou, dat, dat, dat is welezen... eigenlijk heel conservatief, ja, uh, in de zin van rolverdeling. Uh, ja, nou, dan niet eens conservatief natuurlijk. Want een conservatief zou zwaar geschokt zijn... door, uh, door de manier waarop dit wordt uitgewerkt. Ja, want, dus, ja. uh, dat, dat geef ik ook in mijn boek al aan. Als je kijkt naar de oorsprong van het sadomasochisme... Dan, uh, of sadisme bij, bij de zaden en, en bij masoch, uh, masochisme... dan zie je juist dat het ook weer een verzet is juist tegen de burgercultuur. Uh, dus, dus het is een, Dat vond ik ook het interessante. Dus, dus er ontwikkelt zich een uh, relatie die uh, uiteindelijk ook... wij dan zouden zeggen op, op haast een burgerlijke vorm. Aanneemt uh, ze gaan trouwen en ons uh, er zal zelfs een kind komen en tegelijkertijd, uh, ja, wordt het uh, vermengd met uh, elementen die die je zou kunnen noemen anti-burgerlijk uh, en en heel uh, seksueel. Ja, want er zijn heel veel, of nou ja, heel veel... maar het, het, het druipt van de erotiek, hè? Het boek. boek. Ja, ja de, de, de puur seksuele passages vallen heel erg mee. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het boek overigens pas in een later stadium gelezen heb. Dus toen was ik al aan het schrijven en toen wist ik ook al... van ik ga dat, die weerklank die dat boek vindt wel als uitgangspunt nemen. Dus, dus uh, uh, nou ja, dan viel het me toch wel tegen, moet ik eerlijk bekennen. In, in meerdere opzichten, maar ook, ook erotisch gesproken... Is het is eigenlijk uh, ja, toch, toch vrij, vrij, vrij mager. Maar wat je wel merkt is dat die spanning in door, door het hele boek uh, aanwezig is. Zeker in het eerste gedeelte. Ja. En uh, ja, dat, is, dat is, het is bijna een soort erotisering van de, de man-vrouw verhouding die daarin plaatsvindt. Nou, en dat, dat gegeven was voor mij belangrijk. En waarom ben je het überhaupt gaan lezen? Nou ja, dus, dus zoals gezegd, uh, dat thema van uh, uh, liefde, dat, dat hield me al, al veel langer bezig. Uh, ook de, de rol van de uh, lichamelijkheid daarbij, dat, vond ik, uh, dat is een thema wat me ook vanuit mijn... Uh, ja, ontwikkeling de afgelopen zes, zeven jaar eigenlijk uh, steeds meer bezig hield. De, de, de, wat in onze virtualiserende tijd, hè, waarin we steeds meer eigenlijk uh, leven in, in indrukken en beelden uh, via het scherm. Hè. Dus dat is de, de schermwereld. En hier ook ja, zitten zaken ook al volop om ons heen. Maar denk ook aan de, de luisteraar zelf uh, aan de radio, die eigenlijk ook nu aan een gesprek deel heeft wat op een andere plaats uh, plaatsvindt. Uh, en dat intrigeerde me hoe met de opkomst van de moderne techniek, als het ware ook onze lichamelijkheid verandert en onze lijfelijke uh, gebondenheid aan, aan een plaats. En uh, wat ik nu we zo. we leven alles eigenlijk heel individualistisch. Ja, dat is een ander element erin. Dus het, het, het gaat me meer om, kijk, wanneer ik hier ben met jou... Uh, dan uh, zijn wij door onze lichamen tot elkaar bepaald in deze ruimte. Ik, ik kan iets geks doen, ja. hè, maar uh, dan zit ik nog altijd tegenover je. En iedereen merkt bijvoorbeeld ook bij e-mailverkeer... of bij, dat, er, dat er door die schermwerkelijkheid een, een, een, een nieuw soort vrijheid ontstaat. Of een nieuw soort ongebondenheid. Of, of soms afscherming. Ook wel een afscherming. Je bedoelt nieuw... lichamelijke communicatie eigenlijk. Um, ja, maar ook hebben. het feit dat ik met mijn lichaam dus, dus uh, op, op een plaats, uh, tot een plaats bepaald wordt... Waardoor ik ook in een andere verhouding treed tot iemand. Ik kan bij, bij wijze van spreken, nu ik met jou spreek. kan ik deze ruimte niet zomaar verlaten. We kijken elkaar aan en uh, ik zal ook op een andere manier spreken. dan wanneer ik je aan de telefoon heb of wanneer ik je met je chat. Hè? En uh, dat gegeven, dus dat, dat menselijk contact door de virtualisering een, een verandering ondergaat, uh, transformeert. Dat, dat houdt me al een jaar of uh, nou ja, tien, tien bezig. Speelde ook al in een tijd van onbehagen een bepaalde rol. Nou, wat ik uh, in interessant vond is uh, zeg maar die context van een virtualiserende wereld... waarin je enerzijds ziet dat menselijke contacten... dus, dus eigenlijk uh, in toenemende mate op, een, uh, op, op afstand kunnen plaatsvinden. Hè, van of het nou de televisie, de radio is of uh, zelfs de internet en internetporno. Hè, dus ook die, die, die seksualiteit die je mm -hmm. ook op een gekke manier virtu virtualiseert. Um, en jij zegt, nou, individualiteit uh, of individuele vrijheid. Het, het, het geeft ons, bevrijdt ons, emancipeert ons eigenlijk ook van, uh, van die gebondenheid. Want ik kan nu hier, uh, ik, zit, ik zit niet meer vast op deze plaats... maar ik kan met allerlei mensen in, in contact treden. En tegelijkertijd kan ik dat contact als het ware vrijblijvender hebben. Ik kan besluiten... Is dat iets wat jij signaleert of ervaar je dat ook zelf? Nou, dat, dat ervaar ik ook zelf, ja. Dus het is het, het is ik, wat ik als filosoof altijd probeer te doen, dat is ook vanuit mijn... mijn uh, laten we zeggen mijn filosofische uh, ja, achtergrond, de hermeneutiek... Uh, ook weer Heidegger, Husserl... probeer je eigenlijk die ervaring waarin je zit... die probeer je te articuleren. En uh, ja, ik heb als kind me over een heleboel dingen verbaasd. En, en, en, en met Plato te spreken, met de verwondering... begint natuurlijk het filosoferen. En uh, de, nou, zeker moderne techniek heeft me enerzijds gefascineerd... maar tegelijkertijd ook verbaasd. Dan nog heel even terug naar, naar uh, ja, een beetje oude techniek... namelijk een ja. boek, hè? gewoon ja. iets wat ja. van papier is... en wat je om moet slaan... Um, oh, wacht even. Ik krijg uh, in mijn oor, um, doordat we een, een flits uh, krijgen. We gaan door uh, naar Andy Houtkamp. Ja, en die flits die uh, wordt uh, heel flitsend. Want we gaan naar de 100 meter eerste ronde met een Nederlander Tjorendi Martina. Op het WK in Moskou wereldkampioenschappen atletiek. De tweede uh, serie met Tjorendi Martina in baan 4. En een andere atleet die we uh, kennen in Nederland in ieder geval van Rotterdam atletiek. Niet zo bekend, maar Ifrish Aalberg kennen ze daar in ieder geval wel. Maar hij komt uit Suriname. Maar we kijken naar Tjorendi Martina in zijn serie op de 100 meter. Hij is weg. Hij is, uh, oh, er is een valpartij van de man in uh, uh, dat is uh, Alberg die hier uh, gevallen is. Of niet, nou in ieder geval gaat het uh, verder. Tjorelli Martina doet het goed, wordt tweede in zijn serie. Gaat naar de halve finale. Dat is al zeker, want de beste drie. Gaan naar de halve finale. En Tjorendi Martina in iets boven de 10 seconden liep lekker en goed en makkelijk richting de halve finale. We gaan nog wat toppers krijgen, waaronder de grote favoriet Oestijn Bolt. Maar de eerste hoorde is genomen voor Tjorendi Martina. Want hij gaat als tweede met een mooie tijd van 10-17 in zijn serie naar de halve finale van de 100 meter. Dankjewel, Andy Houtkamp. Uh, ja, luisteraar, u luistert naar Pavlov. Het programma over het menselijk gedrag van de NTR. En ik praat met uh, filosoof Ad Verbrugge. Ad, toen Andy uh, uh, binnenkwam, toen zei hij meteen van... Hé, hey, wacht eens even, hier wil ik op terugkomen. Ja. Waarom? Ja. Nou, je ziet hier meteen eigenlijk hoe uh, uh, we van de ene plaats naar de andere gaan. He, dus dat niet maakt lijfelijk. Moderne, nee, nee. Niet, niet lijfelijk. En dat maakt die moderne techniek mogelijk. He, dus uh, de luisteraar luistert naar een radioprogramma... switcht, hebt een hele andere plaats... Uh, volgt hij toch eventjes wat daar gebeurt? Krijgt daar een indruk van? En we weer terug naar dat naar gesprek. En dat vind ik dus... Die verandering van die, onze leefruimte... Dat is wat me eigenlijk al heel vroeg intrigeert. Dus, dus hoe... Uh, ja, op een, wij op een rare manier in een nieuw soort ruimte uh, komen te leven. En nou ja, goed dat, dat heb ik ook voor een deel uitgewerkt. En dat probeer ik in mijn boek zeg maar, ook, ook uh, ja, de vraag naar het lichaam... of de lijfelijkheid en ook de lijfelijke liefde te, te, te stellen. Maar nou gaat het in, in dat boek hè, um, uh, van 50 tinten... Mm -hmm. um, gaat het heel erg over bondage en SM en ja. dat soort dingen... Maar wat Heeft dat met liefde te maken? Want ja. liefde associeer ik niet zozeer met, met, met pijn en, en slaan en, en dat soort dingen. Ja, nee, dat is, uh, dat, dat is misschien onze eerste indruk. Ja, ja, dat, is, uh, ja dat, dat werk ik dus stapsgewijs uit. Wat, wat, wat, wat, die, wat die relatie zou kunnen zijn, hoe dat ook een oude traditie heeft. Dus, dus uh, ja, ik maak uitstapjes naar de, de, naar de Grieken, naar. Uh, uh, zelfs in de, in de naamgeving naar de christelijke traditie. maar Met name toch ook die, die antieke traditie. Maar wacht eens even. Die Grieken deden die al aan SM? Ja, ja, ja. Echt zeker. waar? Ja, ja. ja. Dus uh, een, een deel van de dionysische Dionysia. Uh, daar, werden, daar zaten elementen in die wij nu SM noemen. Maar hadden ze ook een rode kamer van pijn? net niet. Zoals uh, Christianen uh, uh, nee, Dus de, de bekende Dionysische uh, mysterie. Met, daar zaten orgiastische elementen in. Ook met, met ritueel. Wat zijn orgiastische ja, elementen? Dus, dus, waar wij het woord orgie van, yeah, yeah. Uh, van uh, aan het lenen, maar ook, ook uh, ja, er werd een, een, een, uh, een, een liefdespel tussen man en vrouw bedreven, waarin ook uh, uh, uh, sprake was soms van uh, van een vorm van lichte marteling en, en dat soort. Uh, Zaken. Dus uh, dit, dit is niet uh, iets, iets helemaal nieuws, nee, dit, is, dit heeft een hele oude traditie en dat keert terug. En wat, wat is mij in, in het boek vooral bezighoudt: wat zijn eigenlijk de oude, die oude motieven die je ziet, ziet terugkeren? Die... Maar wat heeft dat met liefde te maken? Nou ja, dus dan komen we op een, op een belangrijk punt. Uh, ik denk dat het uh, een van de centrale uh, elementen, in de, ook, ook in het boek, is dat ik probeer te begrijpen van wat voor fascinatie gaat er vanuit. Wat heeft met liefde te maken? Nou, in de liefde is sprake van een, uh, van een overgave. Uh, dus een, uh, je zou kunnen zeggen, liefde is nou bij uitstek uh, het fenomeen wat iedereen kent. Waarin hij merkt dat, dat uh, zijn individuele autonomie niet meer het laatste is, telkens nog, uh, wanneer je een keer goed verliefd geweest bent, dan besef je dat het auto, je helemaal niet autonoom bent. Je bent extreem afhankelijk uh, van een ander. Uh, en het is precies die, die ervaring waarin we toch uh, ja, een, een, een soort van. Uh, Um, uh, ultiem vrijheidsgevoel ook kunnen hebben. Denk aan een, een liefde die vervuld wordt, of de bekende roze bril. Of de, uh, dus kortom, het is, dan is niet de autonomie, niet de ongebondenheid, maar is vele juist de, de, de verbinding, is, is dat waar het, waar het om, om, om gaat. En wat je, wat je enorm drijft, en dat doe je dus vanuit jezelf. En ik haal ook Hegel aan: de, de, de liefde is eigenlijk de tegenspraak uh, dat je iets vanuit jezelf. Uh, nodig hebt wat je zelf niet bent. Dus het niet zelf, het, het, het andere. Terwijl je in het andere pas je zelfvervulling kan vinden. En nou ja, dat is een, dus een tegen... Dat, en dat doe je zelf. Uh, dus, de, dus, dus je... je, je, je klinkt hebt, heel cryptisch hoor. Uh, ja, je hebt aan jezelf niet genoeg. <lacht> nee, nou zeg ja? dat dan gewoon. Ja, ja, ja, maar dat, dat dus het gaat erom <lacht> dat, je, dat je ziet dat, dat dat breekt dus die individuele autonomie open. Uh, dus, dat is de, dus die potsing ervaar je van hé, hey, maar ik ik ben niet meer uh, het, het begin en einde. Nee, ik vind mijn vervulling en mijzelf mede in en door, de, door die ander. Maar dat is eigenlijk wel heel gek. Want aan de ene kant uh, willen wij in deze tijd juist beleven we alles heel individualistisch. En draait het allemaal eigenlijk om onszelf. Maar in de liefde zijn we dan wel afhankelijk van iemand anders. Ja, nou, dat is dus precies het, het, het scenario dat ik schets. En vandaar ook dat ik dat boek uh, als vertrekpunt neem. He, dus dat we juist in een tijd die zo de na nadruk legt op individuele autonomie, op, uh, ook op gelijkheid, uh, dat, dat we juist zo'n boek zien wat een weerklank vindt. Wat gaat over uh, ja, eigenlijk het, het, het opgeven van die autonomie. Uh, en hier dan ook nog gepraktiseerd, want dat was jouw vraag: van wat, wat heeft het nou, uh, wat heeft zo'n SM te maken met liefde. Nou, dat element van, van uh, SM uh, benadrukt, als het ware... Die, die ontkenning van die individuele autonomie. En, dus, en dat, dat ervaren we dus als iets opwindends. Sterker nog, als iets erotiserends. En daarin vertoont het een verwantschap met, met die liefde. En, en nou ja, dan zie je dus een, eigenlijk een soort structuurovereenkomst... tussen macht en liefde. Want ook in macht... Als de ander macht over mij uitoefent, ben ik niet autonoom. Dan zie ik juist heteronomie. Nou, hier is het interessante dat er dat, dat eigenlijk liefde en macht samenkomen. Dat er een soort spel wordt gespeeld waarin die, ja, die autonomie wordt, wordt ontkend. En, dat is, en je uh, kiest daar zelf voor. En je kiest daar uh, zelf voor of je, uh, je besluit daarin daartoe over te gaan. En, en ik denk dat daaruit, daar, daaruit spreekt een bepaald verlangen uh, uh, tot naar overgave. Maar de, de titel van je boek hè, uh, dat is staat van verwarring. Ja. Heeft die verwarring juist ook daarmee te maken met dat we de kluts eigenlijk een beetje kwijt zijn? Ja, je zou je kunnen zeggen dat uh, wat, ik probeer, wat ik schets, is enerzijds dus die, die postmoderne context waarin onze individuele vrijheid, onze autonomie heel belangrijk is. Waarin we tegelijkertijd allerlei op zoek zijn naar allerlei kicks en allerlei. Uh, spektakel, sensatie. Uh, waarin onze moderne techniek ons helpt. We kunnen achter de computer kunnen we van alles en nog wat doen. We kunnen met de moderne techniek grote reizen maken over de wereld enzovoort. Dat is de ene kant. Tegelijkertijd worden we ook aangetrokken tot, tot iets wat nou juist die, die ongebondenheid en die autonomie. Uh, nou, Het is die dubbelzinnigheid. En, en dat zit al in de populaire cultuur. Ik denk alleen al aan alle uh, liefdesliedjes die er gemaakt worden. Aan uh, uh, de, de, de films die daarover gaan. Uh, toch het idee dat liefde een van de belangrijkste zaken is in het leven. Nou, en dat, en, is dat niet avontuurlijk genoeg dan? Uh, en, uh, nou, kennelijk uh, zien we dus een, dat, dat dubbele spoor. Dus enerzijds die individuele vrijheid. en ander, Anderzijds uh, toch uh, juist die behoefte aan die, aan die binding of die... Uh, die, die, die verbondenheid. En die verbondenheid... die zie jij eigenlijk terugkomen in 50 Tinten Grijs... in die SM en bondage. Maar dat is eigenlijk ook zoeken naar een kick, toch? Ja, dat is precies. Nou, en dat is, zo, zo analyseer ik stap voor stap... Uh, ook een aantal... Uh, Elementen uit het boek, hè? want het boek speelt eigenlijk een, een. Het is echt een aanleiding, maar toch kom ik er regelmatig op terug om, om als het ware de dubbelzinnige, de staat van verwarring, het dubbelzinnige uh, aan te geven. Dus dat, dat enerzijds zit er natuurlijk het kick-element in, het. Uh, ja, zoals we dat bij, bij drankgebruik misschien ook hebben, of bij drugs. Het, op, het opzoeken van de roes of bij de horrorfilm. De grens. Uh, de, de, echt de, en, en over de grens gaan. Het uh, dus, dus, uh, dat, dat, dat, ja, dat is wel paradoxaal wanneer je denkt aan uh, bijvoorbeeld uh, drugsgebruik of drankgebruik: uh, dat de ultieme vrijheidservaring is uh, voor mensen is uit je dak gaan. Kortom, het zelf dat zichzelf verliest. Ja. En dus, dus, maar dat uh, wordt dan gaat... bijna een doel op zich. Ja, geslaagde ja. avond is die waarin je eigenlijk de, de, de ochtend erna niet meer weet... wat je de avond ervoor gedaan hebt. Dat is wel treurig. Maar dat is dus al iets, iets, iets interessants. Want dat is dus een uh, individuele vrijheid... die tegelijkertijd eigenlijk naar een punt toe gaat waarin ze roesachtig wordt... en daardoor waarin iemand zichzelf verliest. Nou, Het is die combinatie van zelf en zelfverlies die zowel op die thematiek van staat van verwarring... als op die SM, als op die verliefdheid. En, dat, en, en ik probeer eigenlijk die thematiek uh, uit te werken... en te kijken ja, of daaruit niet een bepaald verlangen spreekt... Uh, wat kenmerkend is voor, voor, voor onze tijd. Maar wat zegt dat eigenlijk over de, relaties, de liefdesrelaties die we nu aangaan? Ik bedoel, we zijn dan misschien wel verward, maar we hebben wel liefdesrelaties. Ja, ja zeker. En we hebben natuurlijk ook uh, liefdescrisissen. En uh, je ziet ook uh, eigen type conflicten die, die, die optreden... Treden. Nou, daar begin ik het boek ook mee. Hè. Dus, dus of het nu gaat om de rolverdeling man en vrouw, of het nu gaat om de vormen van, van dansen. Uh, maar even heel simpel: vormen van dansen? Hoe bedoel nou dat? ja, denk aan de, dus de, de, het verschil tussen het dan, dansen op een housefeest en het uh, uh, uh, dansen zoals je dat in, in de balzaal of zelfs bij de rock'n'roll nog zag. Hè. Dus waarin ieder een rol heeft en van daaruit als het ware de geslachten elkaar ontmoeten. Een choreografie uh, bijna, ja, ja, ja. ja. Of, of uh, ja. denk aan het uh, uh, kunstschaatsen of het, uh, het schaatsen op ijs. Dus de, kijk maar naar de oude prent van vroeger... dan zie je een man en vrouw walsen of zo. Maar het is ook een spel, hè? Dat is een spel, ja. Dat, dus is dat, een spel, dat benadruk, dat benadruk is het, ik. Dus dus dat, dat, bijvoorbeeld uh, de tango is ja. eigenlijk ook heel erotiserend. Ja, absoluut, absoluut. Dus dat geef ik ook aan. Dus, dus er zijn vormen waarin die geslachtelijkheid... of die, die, in die zin die seksualiteit uh, als het ware worden gespeeld. En, ik, en voor mij is dus uh, een van de redenen... waarom dit boek uh, zo aantrekkelijk wordt bevonden... Uh, volgens mij, in mijn, mijn optiek, is zowel. Uh... Maar dat boek bedoel je dan je eigen ja. boek of de 50-tinten? Ja, het is inmiddels oh. mijn eigen boek, maar het krijgt ook veel aandacht. Aan dus kennelijk wordt dat, wordt dat ook opgepakt. Maar uh, uh, is, is wel een verlangen aan, naar vormgeving van uh, onder andere die, die man-vrouw verhouding. Dus daar is eigenlijk ook een crisis. We weten eigenlijk niet meer zo goed. Uh, wie we zijn? Nou ja, ik denk dat, dat, je, dat je in ieder geval uh, hebt, hebt waargenomen dat. Uh, laten we zeggen, vanaf de, de, de emancipatiegolf eind jaren zestig. Uh, ja, je hebt natuurlijk verschillende golven gehad, eind de 19e eeuw al, begin 20e eeuw. Maar na, na de jaren zestig is het individu bij uitstek bevrijd. En zie je dat ja, uh, rolverdeling man-vrouw ook erg ter discussie is gesteld. Zeker in het maatschappelijke leven. En tegelijkertijd is er wel die behoefte. En, en is het gewoon onze uh, praktijk? Dat, dat je een man of een vrouw aantrekkelijk vindt en daar je leven mee deelt. Nou, en dat vraagt dus om een bepaalde vormgeving. En dan kan je zeggen, nou, we zijn allemaal individuen. Ja, maar het erotische heeft juist te maken... niet op het individualiteit, maar juist op het moment van onderscheid. Op het... En dat onderscheid, dat uh, verbleekt eigenlijk een beetje... omdat ja. we te veel gelijken zijn. Ja, dat is een uh, dat is dus die... die uh, en, uh, maar is dat echt zo? Want... Of noemen we dat zo? ik bedoel alleen. Ik, want ik moet dan ja. eigenlijk steeds denken aan het, aan het voorbeeld dat ik. Ik, <coughs> ik vind mezelf gelijk aan een, aan een man. Maar ik vind het bijvoorbeeld wel heel prettig. als een man voor mij de deur openhoudt. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, ja, en dat is dus al die dubbelzinnigheid. Dus ja. we willen. Dus ik, mijn thesis is: je ziet allerlei tendensen. En een van die tendensen is die neutralisering. Dus de neutralisering van het onderscheid. En tegelijkertijd zie je aan de andere kant juist ja, de versterking van, van het onderscheid, bijvoorbeeld in de pornografie. Ja, is een, maar heel uiterlijk wordt het dan. Dus wordt het... Dat wordt bijna uitvergroot. Ja, ja dat is ja. een uitvergroting. En, en ik ga zeg maar in die, in die, in die tussenruimte, proberen te treden en zeggen, ja, het heeft iets te maken met dat element van spel, speelsheid, ook samenspel. En dat begint al in het, in het erotische, maar dat zet zich natuurlijk ook in het, in het dagelijks. Leven uiteindelijk voort. Waarin je zegt van hem: dit is een manier waarop kennelijk uh, man en vrouw uh, in, een, in een samenspel betrokken zijn. Ja. En, nou ja, goed, dat is denk ik uh, als je het hebt over cultuur, uh, is, is een deel van de, de huidige. Uh, verwaring heeft iets te maken met dat die, dat die posities niet uh, helder zijn. Of, of, ja. De spelregels zijn niet duidelijk. De spelregels zijn niet duidelijk. Nou, daar gaan we ja. uh, uh, straks over verder ja. praten. We gaan eerst naar muziek, want uh, je bent niet alleen filosoof, Ad. Ja, je bent ook muzikant ja, en je zeker. hebt je eigen muziek ja. meegenomen, omdat we ja. er uh, naar hebben gevraagd. Um, en je hebt een nummer uitgezocht van je cd Nightfly. Nightplane. Oh, sorry, ja. Nightplane. En um, dat nummer dat is Orpheus Redemption. En ja. daar gaan we nu naar luisteren. before the night has fallen you sadly sail away there ain't no ground to hold on there's nothing there to say as the night boat drifts offshore you want to turn around but you know she's not Death holds her in his arms. And you watch the endless ocean and wonder what will be. For a distance wrapped in darkness, full of mystery, has been raining in your mind. Since the day she closed her eyes, and the strength that you would lose, and the bitterness inside, and she lied down and writes, saying, I won't be back tomorrow, and inside. And I'll sail on tonight En dat was Ad Verbrugge, de muzikant, met Orpheus Redemption van uh, zijn CD Night Plane. Dit is tot 7 uur Pavlov. En in Pavlov praat ik vandaag met die filosoof, Ad Verbrugge. Ja. Um, want hij heeft een boek geschreven, staat van verwarring... het offer van liefde. En um, uh, nou ja, zijn uiteenzet voor zijn uiteenzetting uh, uh, over wat de liefde nou eigenlijk is... en hoe de liefde ons verward eigenlijk... Uh, dan maak je gebruik van de nou ja, zeer populaire trilogie... Ja. 50 Tinten van E.L. James. En daarin komen nou, een aantal scènes <lacht> voor. Of daar, ja. Daarin speelt bondage en is Emma een grote rol. Ja. Nou, dat was een hele mond vol, maar ik wil eigenlijk eerst even terug naar Orpheus Redemption. Een ja. nummer wat we net hoorden, want dat heb je zelf geschreven. Ja. Waar gaat het over? Ja, dus, dus Orpheus en Eurydice, het verhaal, ik gebruik dat thema eigenlijk. Het gaat over afscheid en over eigenlijk het Orpheus Redemption, ook zijn verlossing, is een bepaalde manier een... Uh, het het het, het, uh, het, het, het, het, het, het achterlaat, het afscheid en het afscheid kunnen aanvaarden. Het is een soort van rouwverwerking. En dat is. Uh, het, en dat was het ook voor jou? Uh, ja, dat is wel... In staat zijn om uiteindelijk uh, dingen te laten. En, en achter te laten. Dat en is, wat moest uh, je achterlaten? Oh, dat is ook... ook in, persoonlijk is het, het heeft ook met liefdesgeschiedenissen te maken. Onder andere een aantal momenten in je leven. Die de, eh, dat, dat, dat hoeft niet alleen. Het kan ook een, een andere verwonding zijn. Maar een, een, een breuk is natuurlijk altijd wel... een manier waarop je uh, verwond raakt. En dat uh, is ook een, een thema... wat ik uitwerk in, in het boek... aan de hand van... Uh, de passieval en de, de, heel de vraag rond, rond, rond de graal. Dus de, de, en dan zie je ook dat, dat, dat heel veel uh, uh, mensen in de greep kunnen blijven... van uh, dingen die hen zijn overkomen. Of, of het nou de kindertijd is, of uh, het is een liefdesgeschiedenis... waardoor je gaat afschermen, waardoor je gaat, uh, ja, geïsoleerd eigenlijk raakt. Uh, dus ik, ik werk daar een beetje onder, onder andere de, aan de hand van... van die middeleeuwse ridderroman de thematiek uit van, van de verwonding en de wond... en de, de, de rosse eigenlijk de rouwverwerking. Nou, en dit is... de, de Orpheus Redemption is, is eigenlijk vanuit... terugkijken naar de Griekse uh, wereld... een soort, soort, soort duiden van, van ja, hoe je soms in jezelf een strijd hebt... hoe je vasthoudt en ook in je verdriet. Soms maar in het je... lijkt wel alsof je van iets heel persoonlijks... nu uh, een, een soort verklaring uh, uh, gaat geven die buiten jezelf ligt. Nee, nee ik probeer juist te, te zien... we maken allemaal dingen... Met Nee, maar dit gaat er eigenlijk gewoon over jou dan? Ja, maar ja, als, ik, als je het over een verwonding hebt of over verdriet... dan heb je tegelijkertijd iets over wat heel universeel is. En een, een, een vrouw kan ook uh, zwanger raken en een kind krijgen. Heel persoonlijk. En tegelijkertijd is het waar, waar bijna de, iedere vrouw doorheen gaat. Of een heel ja. groot gedeelte. Dus het, je moet niet denken dat dat, dat verdriet uh, en dat leed... dat dat alleen maar iets individueels is. Nee, dat, het is tegelijkertijd een condition human. Maar, de... maar als je dan dat lied hebt geschreven en het staat op een cd... ben je er dan klaar mee? Heb je, dan, heb je het dan afgerond? Of is dat nog steeds eigenlijk een sfeer... Uh, nou, blijft dat bij je? Ja, ik eindig ook met de muse. En de muze is het kind van het uh, en mijn emotie. Hè? En mijn emotie is de herinnering, het aandenken. En wat voor mij gebeurt, is het schrijven van een boek. Dat is ook door de muze, maar ook in, in, het, in, de, in de muziek. Hè, uh, blijft ook iets bewaard. Dus het, het, het is een manier waarop je iets, iets wat, wat heel ingrijpend is uh, ook bewaart. En waardoor je heel makkelijk in de muziek... Ja, Tolstoy zegt dat op een gegeven moment naar aanleiding van de Kreutzerssonaten, door muziek kon je heel makkelijk, bijna gevaarlijk makkelijk... in een stemming gebracht worden. En ons woord stemming wijst dan natuurlijk al op. Maar betekent en, dat dan ook dat nu je dit eh, nummer net weer hebt geluisterd... Dat, dat, eh, dat je het eigenlijk ook weer herbeleeft? Ja, ja het is voor mij is uh, muziek ook vaak een, een, een toegang om naar, heel sterk naar die ervaring toe te gaan. En dat is iets ja, waar ik, waar ik uh, ook filosof, filosofisch gesproken, heel erg uit put. En jij zegt het is persoonlijk, ja dat is zo... En maar ik gebruik het persoonlijke om juist heel nauwgezet uh, uh, ook daarin het collectieve uh, te verwoorden. Want uh, dat verdriet heb jij waarschijnlijk ook wel eens gehad. En een ander ook. En waarom herkent je een, een, een, een tekst of een lied of een gedicht? Dat is omdat er in dat persoonlijke tegelijkertijd iets collectiefs zit. En wat je als filosoof probeert onder andere is ja, dat, ook dat collectieve uh, uh, te verwoorden. En... en vaak gaat het dan over liefde hè? Uh, nou ja, in, in dit geval uh, gaat het over liefde. En de, fi de filosofie heeft natuurlijk ook sowieso iets met liefde, want het is uh, zoals het woord zegt: liefde voor de wijsheid. Ja. <laughs> dus, uh, wij hebben Zijn er hebben andere... eigenlijk ook nummers geschreven over SM? Uh, ja, ja, ja, ja, zeker. Uh, ja, ik, ik, ja, tuurlijk. Ik geef uh, ja, zoveel. Maar ik, ja, uh, ik, uh, maar ik geef in mijn boek geef ik het voordeel, uh, voorbeeld van The uh, Velvet Underground met Venus in First. Dat gaat overigens terug op, op Masoch. Uh, dus die, uh, die gelijknamige roman heeft geschreven in de 19e eeuw. En uh, dat van het Masochisme. Uh -huh. En uh, ja, dat is een nummer eind jaren 60 van, uh, waarmee de Velvet Underground natuurlijk een heel. Uh, uh, progressieve, subversieve uh, songtekst uh, uh, maakten. Ja. Um, en na, na, laten we nog even verder hebben over die, uh, over die SM en die bombage. Ja. Ja. Um, want dat speelt een grote rol in die vijftig tinten. Hè? En ja. jij, jij aan de hand van dat boek probeer je ons ook dingen uit te ja. leggen over hoe ja. wij omgaan of om zouden moeten gaan met de liefde. Want ja. jouw conclusie is eigenlijk we missen verbinding. En um, uh, die verbinding is eigenlijk nou, kan je heel duidelijk met elkaar aangaan door een contract te tekenen, hè? zoals dat ja. gebeurt in vijftig tinten. Um, maar ik denk dan, dat is toch niet de enige manier... Nee, natuurlijk niet. ...om en en dat, dat die dat, verbinding aan te gaan met iemand anders. Nee, maar zo gebruik ik het boek dus ook niet. Hè. dus het, het, Ik gebruik het als een opzet... Uh, om, om een soort structuur bloot te leggen. Uh, om, om, en, en, we hadden het zo even over dat spel. Uh, mm -hmm. dus dat spelelement, dat samenspel. nou Dat is al het eerste. Een heleboel van wat wij doen... Uh, heeft te maken met op elkaar ingespeeld zijn. Een samenspel. en Dat, dat geldt uh, ook niet alleen voor uh, de, de erotische verhouding... maar ook voor... Leven. Um, maar welke dat... spelregels moeten we dan uh, hanteren ja, die, die, die, die, voor, om die verbinding aan te gaan? Nou ja, dus, dus uh, waar het al regels is, is nog een beetje ongelukkig. Uh, het gaat meer om spelvormen. Hè? Dus dat is voetbal kun je ook niet alleen door de spelregels. Uh, je leert het, de schoonheid is juist door de spelvorm. En uh, kijk, het is ook niet zozeer dat ik, dat ik zeg van we moeten dit, we moeten dat. Waar het om gaat, dus een spel vereist al de eerste overgave, is namelijk dat je in een, spel, dat je in een gedeelde vorm komt. Dus, dus voetbal kun je alleen spelen wanneer, wanneer je samen die vorm deelt. Binnen een team, als je echt een team wil worden... dat geldt voor een relatie ook... dan heb je ergens een gedeelde vorm nodig. Dat kan, kan voor de afwas gelden, dat kan voor het huis, huishoudelijke leven gelden... Kan, maar het kan ook omgaan met de kinderen... maar het kan ook inderdaad het erotische spel zijn. Dan heb je een vorm waar je elkaar in verstaat. En doordat je die vorm deelt kun je in, in vorm komen... En, en dat is eigenlijk uh, waarvoor ik die roman ook gebruik, om dus die elementen daaruit te halen. Dus van hé, hey, uh, wat, nou, wat speelt er nou een rol? En die, dat element van discipline, uh, dus discipline, heeft dan, je kan discipline als een, als een macht, vanuit een machtsdiscours, zoals dus het door de Frans filosoof Michel Foucault onder andere uh, betoogt. Nou, waar, waar ik bijvoorbeeld de discipline juist veel meer voor ga gebruiken. Het, uh, ik, ik verbind het met het woord uh, waar het ook vandaan komt, uh, zoals de discipel. Uh, dus de discipel is eigenlijk de leerling of de, de volgeling. Ja. En dat, is, maar dat, is een vol, dat kan ook een volgen zijn uit liefde. En, en je kan ook zeggen, hey, liefde heeft eigenlijk een vorm van discipline nodig of disciplinering. Als ik gitaar wil spelen of muziek wil maken... dan heb ik een spelvorm nodig, wil ik een band zijn. Dat moeten we met elkaar delen. Maar we hebben ook een bepaalde discipline nodig. Die komt niet uit macht... Maar die komt eigenlijk uit, uit de liefde voor iets. En daarin zie je af alleen maar van... Dus je de, van... moet elkaar de ruimte geven? Dat is ruimte geven. Maar een ruimte die je krijgt door het spel. Door de gedeelde spelvorm. Dus het is, voetbal zou een puinhoop worden... wanneer je niet die gedeelde spelvorm hebt. Dat zie je ook wanneer die jongetjes van vier, vijf jaar... voor het eerst gaan voetballen, worden het één kluwe. Ja. Eh, dus, dus die ruimte die ontstaat doordat die, doordat die vormen... als het ware een wereld gaan openen. En eh, nou ja, dat is dus wat ik in het erotische zie gebeuren. Uh, ik denk dat er een deel van de aantrekkelijkheid van de roman is... net zoals je, net wat jij zegt, zoals bij de tango. Er, ont, er wordt een, een, een, een gedeelde vorm uh, gepresenteerd... waarin je kunt over... je hoeft niet na te denken. Je, kunt, je, je geeft je daar aan over, in zekere zin. Dus ik denk dat... Maar bij SM <coughs> gaat het toch voornamelijk over lust is Toch geen liefde? Nee, dat is nou ja, dat is dus, dat is dus het fascinerende. Ik, ik, ik heb geprobeerd, dus, dus uh, zoals het in dit boek ver, ver, uh, fungeert, om, om dat eigenlijk te, te, te analyseren en vervolgens dan uh, te laten zien dat dat ook nog te maken heeft met de, met de manier waarop juist inderdaad zoiets als overgave, zelfs erotische overgave, plaatsvindt. En nogmaals, dat dat uh, dat, dat heeft ook iets te maken, iedereen weet dat seksualiteit heeft ook en het vermogen tot genieten heeft ook te maken met juist jezelf los kunnen laten. Maar hier op een hele specifieke manier, niet door en dat, de En dat loslaten dat moeten we eigenlijk op een gedisciplineerde ja, ja, ja, manier da, leren. Ja, dat, dat is, dat een, is eigenlijk ja, waar we naartoe moeten. Ja, dat is, een, uh, dat is zoals de improvisatie op de gitaar. Of je, je hebt de vorm en tegelijkertijd ga je, zoals wat heet, in de flow. Ja. En die, en, nou, die flow die, die probeer ik eigenlijk te, te begrijpen. En ik denk, omdat dat, dat is een soort van energie die je... Uh, die je, die je krijgt en die heel uh, aanstekelijk is. Hoe heb jij de uh, BDSM, de bondage NSM eigenlijk leren begrijpen? Ben je wel eens in zo'n kamer geweest? Nee, dat niet, maar als filosoof uh, of als prediker zegt, uh, beproeft alles en behoud het goede. <lacht> ja, dat is, uh, maar je probeert je ook te verplaatsen. En, en, uh, en uh, ik, ja, bedoel, ik heb natuurlijk wel enige ervaring. Dus het, Met uh, SM? Uh, nee, nou, niet specifiek, <lacht> nee. maar uh, je, bedoel, je, kunt, je kunt je in allerlei vormen wel, wel verplaatsen. En uh, van daaruit begrijp ik in ieder geval wel wat... wat, wat uh, ik snap niet helemaal wat je bedoelt. Je, je, je kunt over mensen... Een schrijver kan over een moord schrijven zonder dat hij een moord gepleegd hoeft te hebben, toch? Nee, maar die gaat uh, dus, misschien wel naar, de, naar, naar een, uh, een plek waar een moord is uh, gepleegd. En die praat misschien met slachtoffers. Ja, nee, maar dat is in die zin. Uh, die wereld ken ik. Zeg maar. Dus ik ken uh, en je kan erover lezen, je kan erover. Uh, en je kunt uiteindelijk, uh, wat ik al zeg, in die ervaring, uh, voor, zover, voor zover ik daar zelf dan ook persoonlijke elementen uit ken, kun je daar uh, ja, die kun je, uh, onder woorden brengen. Was je niet nieuwsgierig naar zo'n kamer? Ja, nou, wat er dan de, ja, niet specifiek. Nee? nee. Nee, niet specifiek. Nee. nee. Nee, dat is niet. En ook op, die, op dat niveau analyseer ik het niet. Ik ga het meer naar de zintuigen, naar de manier waarop. wat de rol van de angst is, wat de rol van uh, ja, de macht is en de machtsverhouding. En, en ja, daar kan ik wel vrij ver uh, mezelf in verplaatsen. Ja, en vervolgens dan zien dat, dat, dat discipline ook iets te maken heeft... met de met manier waarop ook het lichaam als het ware, weer, weer een hele uh, nieuwe betekenis uh, uh, krijgt. Hè? Want zo zijn we dit gesprek begonnen. Uh, dat, dat volgens mij een deel van de aantrekkelijkheid is... dat die verbinding hier gezocht wordt via het lichaam. En dat is denk ik wat we cultureel nu breder zien. Of het nou uh, in, in de tatoeage zit waarin je ziet dat mensen een identiteit... Uh, toch met hun lichaam gaan verbinden. Nou, die aantrekkelijkheid van, van een, een, een verbinding... Die, uh, waarin je identiteit mede tot stand komt... door je als wel lichamelijk te, te, ja, bijna uh, in te schrijven... Wat, uh, om het zo maar te noemen. Mm -hmm. nou, dat zit volgens mij dus ook in, deze, uh, in de aantrekkelijkheid van deze praktijk. In een soort, soort hechte, hechte band die, die je sticht door, door dat erotische uh, ja, vormenspel. En neem een film als de Fight Club, waarin je ziet dat die mannelijke identiteit uh, weer wordt gezocht, juist door, door uh, fysieke pijn op te zoeken? Nou, Dat gaat eigenlijk om die, die uh, achtergrond, en ik probeer dat te begrijpen vanuit uh, hele oude uh, motieven. Ja, want ik zeg al, dit is niet nieuw. Dit, dit, dit heeft een hele oude geschiedenis. Maar is um, uh, uh, staat seks dan altijd uh, in verhouding tot, tot die verbinding? Nou ja, dat is, dat is de interessante, goede vraag. Uh, de, de, de, als je kijkt naar uh, de, de, de oude initiatierieten of rietenpassage... dan zie je dat het vaak seks met gemeenschap samenhangt. En dat is niet voor niks. Seks is natuurlijk gemeenschap. Eh, het is een, een vorm van intimiteit waarin je juist gaat verbinden. Eh, dat zit al in genesis. En een genesis. Dat een man een vrouw zal aanhangen en, en dan zijn ouderlijk huis verlaten. Nou, denk aan je eerste heftige gevoel van verliefdheid. Dat rukt je als het ware ook uit de familiesfeer. Nou, en dan de, vroeger zie je dat de gemeenschap tussen man en vrouw... dus om die reden ook met een, gesacraliseerd werd, met het heilige werd, werd verbonden. Omdat er enorme krachten in, in schaal gaan. Nou, denk maar eens aan alle tragedies die we nu eh, om ons heen zien. Eh, rond, rond de liefde, of het nou gaat om kinderen, kinderdoding... mensen die zelfmoord plegen, nou, eens en zoveel tijd krijgen weer... Eh, nou, dan zie je dat het dus, dat gaat helemaal niet meer over individuele autonomie. Dat gaat over verbindingen en, en verbroken verbindingen, over scheuringen... Over over ja, verwondingen en mensen die dat niet te boven komen. Dus het gaat heel erg over liefdesproblematiek. En eh, nou, ja, liefde en gemeenschap hangen samen. En ik ben eigenlijk naar dat begin gegaan: eh, de, de, de seksuele gemeenschap. Maar dat is natuurlijk heel mooi. Maar je hebt ook wel eens gewoon gemeenschap: hè? gewoon voor de seks. Ja, tuurlijk. Natuurlijk, dat is, dat is mogelijk. En dat en, is toch en, ook oké? Okay? Dat hoeft niet. Ja, maar het okay. gaat niet over wat oké okay is en wat niet oké okay is. Dus precies dus, uh, die, die, die, on die onderscheidingen, die, die breng ik ook aan. Dus dat is bijvoorbeeld het verschil tussen porno en erotiek. Ja, dus je, hebt een, een, een, een, je kan een porno-achtige liefdesvorm hebben. Die draait heel erg om het, om, de, om, de, om, de, om de, om de, om de zelfzucht en, en de lust. Nou, prima. Maar het erotische heeft te maken juist met die intense betrokkenheid op die ander. Dat is meer dan seks eigenlijk, dat, erotiek. Is, dat Ja, dat is, uh, en ik denk uh, dat het seksuele... Uh, het erotische vult zich als het ware ook met, met het seksuele. Ben je, um, uh, ben je iets over jezelf te weten gekomen? Heb je iets over jezelf geleerd tijdens het, het schrijven van het boek? Ja, zeker. Ja, Wat ja, dan? Absoluut. Nou, toch de, de, de mate waarin ik... Uh, uh, uh, ook, ook op allerlei manieren uh, op zoek ben naar overgaven. Ja, of het nou in de muziek is, of in de filosofie, of in de liefde. Uh, ik, ik, ik verlang het van mezelf en ik verlang het van een ander. En, uh, dat ben je altijd op zoek eigenlijk? Uh, nou, soms vind je het natuurlijk ook, maar uh, ik moet wel, wel constateren dat, dat uh, de filosoof blijft een minnaar, dus die blijft altijd zoeken. Dus dat is, dat is het erotische, dat is het wispelturige. ook. Van het, uh, het, het lijkt me ook heel onrustig. Ja, maar het is ook het avontuur. Het is ook veel het, eisend ook? Veel eisend, ja. ja. ja zeker. Word je daar niet moe van? Uh, soms wel, maar dan de, een deel van de overgave is nou juist ook een, een, een tot rust komen. Want dat, dat, uh, dat erotische heeft, dus dat, dat zit in de beweging van het zoeken en het niet vervuld zijn. Ja, en er zijn natuurlijk ook momenten waarop je wel die vervulling uh, ervaart. En dat, is, dat, dat kan ook in een bij mij een geslaagde lied zijn of een, of een college. Of een, uh, maar ook een, uh, in een liefdespel. Ja. Nou, blijf uh, zoeken. En ik hoop dat je ook uh, inderdaad vindt. Ja. Um, ja, want het is uh, bijna zeven uur. We zijn er weer doorheen, Ad. Ja, het, ja, is, het gaat, um, ja, het gaat ja. ontzettend snel. Um, ja, want Pavlov zit erop voor vandaag. Ad Verbrugge, uh, hartelijk dank. Uh, je boek Staat van Verwarring: Het Offer van Liefde, is uitgegeven bij Boom. En de CD um, uh, dat, uh, van Ad ja. Nightplane, uh, die is ook volop verkrijgbaar. Luisteraar, als u wilt reageren op deze uitzending... dan kunt u ons mailen naar uh, pavlofradio.nl. En volgende week is Pavlov er weer. En wederom met een zomergesprek. En mijn gast is dan Antoinette Vlieger. Zij reisde naar de Arabische Golf om te onderzoeken... waarom daar zoveel vrouwen slachtoffer worden van uitbuiting en misbruik. En zometeen na het nieuws van 7 uur gaat langs de lijn verder op deze zender. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot volgende week. Dag. Informatie, educatie en cultuur. Dit is Radio 1.